Wij beginnen de zogerles 189 op de pagina Kouf Mem Bet 142 Hasulam, de linkerkolom, de regel Kien. eerst zorgen dat hier dat wij. Door de zoger worden wij opgewarmd geestelijk. Maken wij de verbinding met de, ieder met zijn eigen wortel. En via jouw wortel ook met de stof wat wij leren. En op die manier, jij ziet het ook als iemand hier binnenkomt en zegt dag, dan zeg ik dag, dag. Tweemaal. Ja, Zo'n tweemaal waarom? Dubbele begroting. Omdat één. Is, bedoel ik, dus voor jouw wortel. En één, jij ja die hier bent. Dus dat heb je voor twee, beide. Ja? Dan ben je beide, die moet je die moeten dus beide activeren hier op de les. Dus als je zit alleen hier met, en jouw wortel is ergens daar, in de, daar waarmee je niet in contact staat, dan dan, hoe kan je dan ontvangen? Probeer het steeds. Geen andere helper is bij jou. Eer de eerste helper is jouw wortel. Altijd goed, goed contact hebben via jouw pilim met je wortel. En via jouw wortel doe je, kan je alles doen. De regel 10. Waarom bro? Midore Umidori Midore Tatai. En hij zegt, de zoger zegt, Midore Alai, van, de, van zij die boven wonen, woonachtig zijn. umidori Midore Tatai, en zij die beneden woonachtig zijn. Punt. Zo is ook bij de mens, hebben we ook uh, ons gedeelte, geestelijk gedeelte, dat. Uh, boven, boven, is. En dat hij gaat ons nu uitleggen. Hoe in injan me odnis gaf, weet amets levaro lefihev En nu zegt hij iets, iets een die altijd doet me, zeg je dat toegespitst, mijn oren gaan direct uh, worden toegespitst op wat hij gaat vertellen, want hij zelf geeft ons als het ware voorwaarschuwing. Kijk, hoe in Jan, dat is een zeer verheven, regel 11, kwestie. Weet dat met, en ik zal uh, mij inzetten levaro om hem, om het Volgens om het naar mijn vermogen, om naar zoveel mogelijk als naar het vermogen uit te leggen. Zo'n formule gebruik je dan. En dat betekent dat het iets wat zeer, zeer diep is, wat hij probeert uit te leggen, uh, wat eenvoudiger te brengen, uh, 12. כי יה שלדת שאין סדר גזמנים בנצח כמו דרטין באולםזה רונימצה שבהת שחשב השם וברח לורו פרטין haulam הריי קварני וראו הצלוית ברח Kol en ishamot im kol hit nagutan ad Hagmaran be kol mut zestin, anir cemigen. Kidei lekabel, kol ha oneg vhatov, shachashav feiften aleigen. Le Ki ets sloed barach aye je mishamesh achtin lok moha hove. We eenetiet we waar noha gimbo. Hij vertelt, hij zegt zoiets, altijd waarschuwt iets, want wat hij nu gaat vertellen is niet elk verstand kan het bevatten, wat hij zegt ons. Wat hij gaat spreken iets over. ...dingen die vanuit de realiteit... ...van het licht van de schepper zelf... ...hoe dat uh, is... De, vanuit, niet vanuit de schepping... ...maar vanuit, als het ware... ...vanuit het hogere gezin. En daarom is het moeilijk vaak... ...omdat, erg moeilijk... ...omdat, gewoon... Uh, het, ...het gaat buiten onze... Ja, ...onze bevattingsvermogen. En daarom erg goed opletten... ...wat je ons vertelt... Geweldige ding. 12, Kiyas daad. Want men dient te weten. Ze een Dat er geen orde van tijden in de eeuwigheid. Netzig is eeuwigheid. In de eeuwigheid kwam zoals so dertien boulama Zoals in onze tijd, in onze wereld. In eeuwigheid is anders. Let op. We neemt zijn het bleek dus. dat in de tijd. Shechashaf Hashem ab het barach. Wanneer de hele, Wanneer in de tijd. Wanneer Hashem gezegend is. Gedacht had. Livro feert in haolam. Om de wereld te schepen. Hare dat op. Hare kwaar nevrao het zie Zihir. Dan werden geschapen bij, voor hem, bij hem, de gezegende, de gezegende, kool en de schamot, alle zielen. Dus op het moment toen hij dacht om, alle, om de, de wereld te schapen, de, de, direct werden voor hem alle zielen geschapen. Im kool met alle vijftien, hidnahagotan, met al hun besturen, dus van A tot Z, ad hagmaran tot hun. Volbrenging, beholen schlimut in alle volmaaktheid. 16. Haniert semehem die gewenst van hen is. Gedeile kabeer kola om al het goede en het behagen te ontvangen. Shechashavalehen die hij dacht over hen aan hen te geven. Lehanahut na lehanahotan. Om hen te besturen het barach het Barach, want bij de gezegende, dus voor de Schepper, hij je, hij, yeah, de toekomst, wordt bij hem gebruikt, als heden. Goed opletten, is voor hem is de toekomst als heden, en geen verleden, en geen toekomst en verleden zijn bij hem van toepassing. Dus alles wat hij bij het scheppen van de wereld, alle zielen werden geschapen, met alles wat zij zullen meemaken tot hun, tot hun uiteindelijke gemar uiteindelijke En alles staat bij hem als het ware voor, het, voor de geest. 19. Nee, o was ze? Tawin. Masha Amru Hazal. Her A twintig. Loha ka doos poruchu. La dam Dor, dor. We doršav. We hule. Ejne twintig. We genle Punt. Nechetin. O va ze ta win enter darmej zalje behrejpen. Masha amruha wat. De Torah geleerden hadden gezegd in de Talmud Sanhedrin, de grote vergadering. Her A lo hakados baruchu. Hakados baruchu liet aan Adam Rishon, aan de eerste mens, zien. door elke generatie zien. Widderschaf en hij vroeg hem enzovoort. We zo enzovoort, so we kennen de moschee ook, zo so ook aan de moschee. Hij liet ook aan de moschee alles zien wat de in de volgende generatie zal plaatsvinden. ze waren klaar, ze waren al klaar daarvoor, dus ze konden alles zien. Alles zit in de, want alles zit al in de schepping ingebouwd. 22. en daarom iemand die serieus met de Kabbalah bezig is heeft is altijd, altijd verbondenheid met, met de bron en moeilijk kan door de man vallen moeilijk kan fouten maken iedereen kan fouten maken maar wordt steeds moeilijker omdat niemand verder je gaat dan van niemand meer, van niemand zomaar iets aannemen. Voor jou is het één ding wat je gaat aannemen, alleen de bron. Alles wat in de wereld is, alles wil jou pakken. Maar als je pakt, als je hang, hangt aan de bron, daar wil men alleen maar het goede geven aan de mens. Geen comedie. Men wil geen zieltjes pakken. Alleen de mens brengt daar zijn volmaaktheid. Want er is al volmaaktheid. Iedereen is al, elke ziel bij het scheppen van de wereld had al volledige volmaaktheid gehad. In de ogen van Hashem. Maar de schepping moest wel elke schepsel, elk schepsel moet, ze, moet wel zijn weg doorlopen. Want anders zou het geen schepsel zou zijn. Anders zou dat wonen eh zo heen persoonlijkheid zijn met een hele schepsel moet zelf doormaken zijn weg 22 Shelichora timwe die waren she odr 23 lo ni vragu eh her outam op het eerste gezicht, Timwe, is het verwonderlijk. Jij zal je verwonderen. Zal het vreemd voor jou, voor jou klinken? Kivansche, odloni vrouw, aangezien zij nog niet geschapen werden. Ech herautam, hoe liet hij hen zien? Dus bij het scheppen van nog, heeft hij dat... Hoe, kan, hoe, kon hij, hij, hij, hoe kon hij die toekomstige generaties die nog niet geboren waren, ja, hoe kon hij die laten zien aan Adam? Dus Adam kon zien, Adam bijvoorbeeld zag alle generaties. En Adam zag ook de generatie van David. Dat is mijn toevoeging. En hij zag dat David geen leven zou hebben volgens de wetmatigheden van deze wereld. Volgens de wetmatigheden ook van, van uh, de voorspellingen. Van uh, sterren voorspellingen van de astronomie, as, uh, astrologie, etc. Dan David zou geen leven hebben. David erg... Het is een zeer speciaal onderwerp, want David was van mal goed. goed geen, geen, geen licht ontvangen. En dan... Uh, Adam, die duizend jaar moest leven, Adam gaf zeventig jaar van zijn leven aan David. Dus hij kon dan zien, uh, Hashem liet hem zien, alle generaties die daar later zullen komen. En hij zag dat de ziel van David, wat de ziel van David stond uh, te vervullen in deze wereld. En dan had hij had, had Adam afgestaan van zijn leven 70 jaar. Dus, maar het is vreemd. Het is hoe kan dat, dat wat nog niet geschapen, de generaties die nog niet geschapen zijn, hoe, kan, hoe kon hij zij laten zien? 23. Elaak Moshe Katoewa. Shekol 24 aneshamot. We hoor, dit na hagutan adlig maratje koen 25. Kwaar hem, jatsu, lef vanaf bemetsiut. Goed opletten, als je dat concept mediteert hier daarover, wat hij ons nu vertelt, zal je geweldig ontwikkelen jouw geestelijk denken. Jij zal dan buiten de beperkingen van het artsen, kunnen gaan. Dat is de hele bedoeling van onze studie. Om buiten de alle mogelijke beperkingen van het aardsdenken eruit te komen. Aardsdenken die ons platlegt. Dat ons platlegt. Ons, al onze creativiteit. Dood. Al, die, al, die creatie, al het creatieve in de mens. Het creatieve in de mens ligt aan de wortel van zijn ziel. Het kijk nou wat hij zegt ons. 23 naar de punt. Elak, moshakatu, maar zoals het gezegd is, hier hebben we gezegd. Shekolen is schamot, dat alle 24 zielen, wecholen het nagagutan en al hun bestuur. Dat dus betekent ook alles, alles wat, alles wat ze, met hen gebeurt, etc. Ad de gmartikun tot de gmarti 25, kwar, hen, jetz, u, was, kwam, als, als, kwam al uit, oftewel verscheen al voor hem, voor de schepper, in de realiteit. Punt. We hebben zo'n 26, kulam, basot, gaan, ha, eden, ha, net op wat hij ons vertelt. We ze en zij al die zielen in al hun volmaaktheid, die bestaan allemaal in het geheim van Eden, van het, in het geheim van de hoge, de hoge het Hoge Paradijs. Dus het hoge paradijs daar is de plaats, het geestelijke naam, geestelijk begrip. Daar verbleven alle zielen in al hun volmaaktheid. Hoogstwaarschijnlijk is het ziet goed van de wereld dat ziel 26 nadiefeld Omisham hen yurdot 27 ubaot, bahit lapshut agufim bawlam gaze kol achat 28 wa achat bashata Umischam hera kadoshbergu, otan neikhenentwindah, la Adam arishon, ule Moshe ule Cholah kida'im laze. Oh, dat is belangrijk wat jij ons nu uitlegt. Dus hoe is het mogelijk dat hij dat liet zien aan Adam? And Adam is de mens en Moshe dat zei dat konden zien. Let op en daar vandaan, dus van de hoge paradijs, van het hoge paradijs, uh, hen, jordoot, dalen zij af, de zielen dus, dalen af, natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke, geestelijke, alleen worden zij vergroofd, en vandaar, zij, al die zielen, dalen af, 27, en komen, bij het lapshoed, agufim, en komen in ingebed in lichamen in deze wereld. Dus bij de geboorte van een mens komt zo'n ziel binnen hem. Daalt af van de volmaakte plaats van de hoogheid, het hoge paradijs in zijn lichaam. Kol achet, wa achet, 28 bashaata, elke ziel op zijn, op zijn tijd. 28 na de koma. O Mishaam. Let op. En daarvan dan, dus. Her aah kadosh boru huatan. Liet kadosh boru zi. La kadosh hu. Hen zien. Aan Adam. Aan de eerste mens. En aan de. En aan Moshe. Ole da kadaimla ze. En aan allen die daarvoor geschikt zijn. Dus aan anderen ook. Uh, rechtvaardigen, die dat ook waardig waren. 29. Zie je dat? Een mens hoeft niet te denken in de toekomst, allerlei uh, theorieën te maken, allerlei voorspellingen. De mens kijkt gewoon terug in de geest. En dus van, naar, van binnen, naar binnen, via de jesot, naar zijn hoofd, maakt zichzelf leeg, maakt zichzelf Ontvankelijk en. Man, man doet omhoog. en. komt daarmee. naar dezelfde. plaatsen. in het in hoger paradijs. en daar, daar vandaan ontvangt. Zie je dat? Het is niet dat. iets. Je moet het bij de geest, moet het, de ziel moet. uit de mens. vertrekken. omdat. Het, terwijl de mens hier op aarde is. en niet in. De, in, wanneer hij dan in, in, komt in een, in, een visioen gaat zien en allerlei andere dingen, maar gewoon nuchter op een nuchtere manier, terwijl hij weet bewust wat hij doet. Onthoud het heel goed. Al die profetie die dan eh, met allerlei verschrikkelijke beelden, zoals bijvoorbeeld eh, het laatste boek van From Brit Hadasha, uh, from Johannes, from uh, Open Baringen, he can't not remember. He can't not what it is. The like Kishu direct it all. all. Helder, duidelijk for all the generations. Direct to the point. It's what is. It's what, where all the the, the, the, the, the, the base and the and all the under the paar keer heb ik het doorgenomen, ik heb ook gevraagd, man gevraagd. Hij omhoog gebracht, man. Omdat ik kon het niet begrijpen, worden, niet alleen begrepen. ik kon niet, niet, geen hou vast aan... En uh, ik betwijfel of dat überhaupt uh, behoort bij het geestelijke literatuur. Ik zeg het, terwijl well andere dingen, die, die wel zo, so, maar het moet helder, helder zijn. De schepper wil niet comedie spelen met de mens. Wil niet hem laten zien alleen. Oké, okay. je kan zeggen wel dat ook zoiets so had, of zoiets so had. Uh, uh, pro, pro, uh, de profeet Daniel had. Het was in de oertijd ur, van nog zeer zeer lang geleden, nog in uh, drie, de drie, zoveel jaren, uh, uh, jaren geleden, dat waren, waren profeten uh, die ook profeet, profeet, uh, profetie gaven die ook plaatsvond op, op een, een tamelijk korte periode, binnen, binnen korte periode. Maar deze profetie, wat het is, geen profetie. Maar goed, ik zeg het, uh, waarom moet ik het, het is geen kritiek, maar ik bedoel, belangrijk wat ik wil zeggen daarmee, als voorbeeld geef ik, dat uh, het moet een heldere taal zijn. De zoger spreekt ook uh, een beetje zo, niet, niet in de taal, maar de zoger doet het niet omwille om van het verbergen, maar omwille van het uh, op die manier de plaats van Tjuferet, waar al duifert, een zekere mate van ver, verborgenheid heerst. Om dat op deze manier uh, bij ons te activeren. Ten, ten, ten behoeve van de onthulling. En niet onthulling om, om, om, of verhulling omwille van het verhu, van verhulling. Niemand, geen mens op aarde die zo twee knoppen zou kunnen aanhechten. Die zou kunnen dan dingen verbinden wat in het laatste boek van openbaringen staat. Het is niet nodig. Men zegt zoals Yeshua zelf zegt. Het laat. Het zou wel geweldig zijn voor een leerling om als leraar te zijn. Maar boven zijn leraar kan dat niet. Dat betekent, betekent in de zin van dat Yeshua is veel groter dan al die, die, die apostelen en weet ik wel wat, da, wat daarna kwam. Hoe kunnen ze dan dat doen in een andere taal? In een andere taal in allerlei beelden terwijl Yeshua zelf spreekt. Een heldere taal. En daarom reken ik dat laatste boek absoluut niet, ik zeg niet, ik ben niet, maar het is niet mijn mening, maar ik zeg het, ik zeg gewoon, dat het reint niet met wat uh, Yeshua zegt. En dat is wat hij zei dat Hashem, dus laat aan iemand die uh, in zijn ogen de moeite waard is, laat die alles zien. En het staat ook in de zogenaamde ergens elders, dat Hashem nooit zendt in deze wereld een ellende, nooit een ram. nooit iets wat een uh, overstroming, tsunami, wat dan ook, dus allerlei ellende is in deze wereld, alvorens hij dat bekend maakt aan zijn lievelingen, aan zijn uh, geliefden hier op aarde. Dus altijd is, is er, al is, al is het maar één persoon aan wie wordt wel doorgegeven. Die zich ontvankelijk maakt om dat aan te trekken uh, indirect of direct of indirect, maar men laat hem zien, voelen dat er ergens een geweldig gebrek is en dat men dat van boven wil men daar als het ware reageren, of dat er een ellende kan, moet komen. Is het dan bijvoorbeeld aan mensen die net een uh, vliegtuig missen, die dan uiteindelijk uh, neerstort? Misschien ook... Ja, ja, bijvoorbeeld uh, dat, een neer, dat een vliegtuig neer kan storten, of wat ik, maar niet dat. Kijk, er zijn bepaalde dingen die bijvoorbeeld die moeten gebeuren. Die Omdat er bijvoorbeeld zo uh, moeten gebeuren, niet moeten, maar dan die geen groep mensen of een, of een die geen tshuwa doen. Die zo ver gegaan, dat die geen gewacht werd, gewacht werd. En dan geen, uh, er komt geen tshuwa, geen inkeer. En dan gaan zij op allerlei manieren, worden ze uit, uit, uit, uit het leven gehaald. Maar er zijn ook andere dingen die constructief, die waarbij de zo gebeuren dat dat er ellende als het ware ellende op hen zou komen als zij niet zouden bepaalde correctie doen. Men weet niet vaak van buiten hoe dat in elkaar zit. Had ik je ook verteld een voorbeeld dat we zo voorbeeld wat wij leren zien dat na het overleveren van Yeshua aan Romeinen dat, uh, ze, dat ze hadden Yeshua gedood. Hangt dit al die 2000 jaar, deze, deze zonde diep, diep, diep hangt in, in het lucht als het ware, en is nog niet, en is nog niet verzoend. verzoend. De verzoening is niet gekomen. Daardoor zien we ook allerlei landen landen landen landen als voorbeeld geef ik als diep, diep, uh, voor, diep voorbeeld van hoe, hoe Hashem dat, want niets verdwijnt in het geestelijk. begrijp je? Zo'n so zonde, of allerlei andere, andere zonden, alleen geef ik dat deze als, als voorbeeld, en treffend is. Zo so, so zijn er ook vele, vele zonden die dan gepleegd worden, en er moet wel correctie plaatsvinden. Duidelijk, voor om die zonde weer te recht te zetten wat, wat deze zonde heeft gemaakt En dat uh, wordt doorgegeven aan deze, aan deze, doet er niet toe of die goed de mens is of die niet, of die, die. So, of die de moeite waard is. Betekent niet, de de scheppers zelf weten wie op, op een bepaald moment goed leven leeft, wie niet, etc. En, duidelijk, en dan, zo, dan geeft hij dan aan, voordat hij klappen uitdeelt, geeft hij altijd aan aan iemand. En die gaat waarschuwen, net zoals, met, net zoals dat was met Noach. Noach, ja. Dus hetzelfde, hij zei tegen Noach, bouw dan de ark en ter overzin, ten overzien van allen. En zeg dat het einde komt aan al het vlees, als men, zich, als men ze, zijn hun weg niet corrigeert. Nee, dat was alles, alles, helder was duidelijk. Zou nooit, uh, hoe je dat, vloed? Vloed, hè? Zo'n vloed huh? Zonvloed. Zonvloed zou nooit plaatsvinden als de mensen dan niet uh, zou, zouden, wel niet zouden, uh, koppig blijven en het niet daarop zouden reageren. Duidelijk, ook ik heb gezegd, nee, waar, hoe komt het? Wie heeft mij dat gezegd over, die, over Yeshua? Ook gezegd werd op de manier dat ik zelf begreep niet hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Ook ik heb deze waarschuwing naar voren gebracht. Wie luistert, die moet luisteren. Wie niet, het uh, moet wel gebeuren. Nee, dan hoe dan ook. Het blijft hangen, het blijft stinken, het blijft geestelijk ruineren de wereld. En... Op die manier dus de scheppers, wat hij ook ons nu vertelt, dat is Hashem liet zien aan, uh, en hij spreekt nu over goede dingen, dus over de, over de generaties dat aan Adam en Moshe en anderen Hashem liet zien, via, de, via het uh, hoge paradijs liet zien alles wat zal plaatsvinden later. In de volgende generaties. Daarbij begrepen hoe dat in elkaar zit. Uh, 29. We hoe. Een, we hoe 30. In Jan Aroeg. Lave Kol moha Savilda. Kijk wat hij zegt ons nog een keer. Hij, wat hij waarschuwt. Natuurlijk is het moeilijk om over deze kwestie te, te praten. We hoe in Janaroch, let je zegt. We hoe in Janaroch, en dat is een lange, een lange kwestie, zegt je. Lang, lang met in de zin van dat dit moeilijk uit te, uit te spreken en alles. Laaf kol mogen sagelta. Niet elk niet elke verstand, niet elk hoofd kan het verdragen, deze kwestie. Begrijp je? Verdragen. Het geestelijke, bepaalde bevattingen hebben. Het hoofd wil niet. Dus moet stap voor stap, het hoofd moet steeds, hoofd betekent eh, mogen, betekent innerlijk van de mens. Niet elke innerlijke van de mens, niet innerlijke van elke mens kan het verdragen. Wat hij ons nu vertelt. 32. We zijn zoet, maasje, katoe, was hoger. 33. ה główנה די ינון מתייעדת ל'אילה 34 ד'אחד, או פה כי ייהי יתייעדת ל'ד'ה 25 ב'ר'ז'ה ד'אחד. כי קומת השיעו가 גדול, שיבגמארzes 34 ח'יקון. Basoda ka to vieh y asem aad usmo ehad. Inei zafun kvar yat ale eila komazu a neshamu to mi coli achten der adgmaratikunde ma simbolam. Shi vrau at gma tik kun a pachina asulam der rechter de yeshterikl, Mivhinaat niet zieu toeg barach, shikolja atide twei amude aor haze dri, amir Misof missof aolam adesofo, shiayir bigmarfir Hatikul Kbaarhu omede Ken Bagana Eden Hailion 5 Umir Lefanaf. Komoe shit galelano Bigmaratikui goed goed goed opletten. Dat is cruciaal voor het geestelijke eh geestelijke cultuur voor de geestelijke eh om kijk het geestelijke is niet iets wat men met, met het hoofd kan begrijpen. Het geestelijke moet je jezelf lenen daarvoor dat jij het gaat er, ervaren. Oké, okay, wat, wat, wat kan, wat nodig is, wij zeggen. Maar het geestelijke is niet om, om, om te, te praten daarover. Het geestelijke is om eruit te komen. Duidelijk, goed opletten. En dat kan je alleen maar... door jezelf te zuiveren. En opbouwen... door zuivering en geloof. Dat soort dingen. En dan boven het verstand te gaan. Daarmee maak je jezelf... ontvankelijk en dan kan je dan... ervaren... het geestelijke. Anders... men kan het geestelijke alleen... alleen... met het hoofd... wat hij met het hoofd betekent? Iemand dat iemand zit in een gevangenis. Ja, blijf je in de gevangenis. En praat je over de, vrij, over de vrijheid. Praat je, ja, hoe kan dat? Iemand zit in een gevangenis. Gevangen in onze wereld. In de wens om te ontvangen voor zichzelf. En praat over het geest. Ja, dat is wat je hoort wat op, allemaal op de, op de tv. Wat je ziet. Ik heb ook net gezien. Een paar dagen geleden. Over eh, aan, Of Harry Christen, Daar lieten ze ook zien en Amerikaanse kolonie so in ergens in, in India met een Amerikaanse guru en and allerlei andere en and, zo and so, zo so mooi, kinderlijk maar kinderlijk mooi. En zo uh, so zingen ze hari hari Harry Krishna. So, Als je dat zingt, dat wordt het wordt je beter en zo. So, het is een gevoelskwestie dat ze daar daar door. Uh, warmte te ontvangen. Natuurlijk is het, is het uh, om de wil om goed te zijn, et cetera. Maar hoe strekt het, waar naartoe strekt het? Zij... Huh? Ego. ego. Ja, maar verfijnen hun ego. Dat is, dat is niet als kritiek. Dat is wat ik zeg. Want ze gebruiken hun linkerkant niet. Linkerkant... Het kan niet anders, je kan niet anders door het geestelijke komen dan door het door, doorstaan van, mm, van Door zonder beproeving kan dat niet, nooit, voor, voor geen geld, voor geen, je kan zingen wat je wil, je kan aardig zijn wat je wil, je kan zo'n zoen geven aan iemand dat, dat uh, de andere zegt, oh, zo'n he, helsing Dat is heilige omhelsing. Ik had jullie gezegd, alles wat leeft, alles wat alleen maar vlees en bloed is, niets is heilig. Alleen van binnen, de schepper alleen is goed. Wat zegt Jeshua alleen? Wat zeg je tegen mij dat ik goed ben alleen? Yeshua zelf zegt, alleen Hashem is goed. Want al de hele schepping is, is, uh, het bestaande uit niets. Hoe kan dan iemand die dan omhelzen in iets en door de omhelsing dat uh, de ander dan um, de heiligheid ervaart of zo so en allerlei andere dingen. Is to, terwijl dat niet uh, een persoon is die uh, in staat is om, om het door te geven op deze manier. Yeshua was gar van de ketter. En al het overige, van alle mensen, de hele mensheid, is alles behalve, is alleen maar vier stadia. Dus, echt geschapen, ne. Dus, eigenlijk, iedereen is, iedereen is alleen maar een zwarte doos. Wat je ook, ja, dus, kan dat niet anders? Je kan alleen aantrekken hier naartoe. En indirect kan het ook uitwerking hebben op anderen. Maar niet dat, uh, dat door het hand op de hand oplegging dat er iets gebeurt in deze wereld door een mens van vlees en bloed. Dat is geen geestelijk. Want de handoplegging moet altijd zijn dat het van boven, dat hij de hand oplegt, uh, geestelijk en niet de hand zelf. Niet door de aanraking, fysieke uh, trillingen of zo, so, uh, de uh, manuele, manuel, door, door de handen, door, door, door allerlei, door vlees, kom, let op. Door het vlees, door vlees, kan nooit het heilige doorheen eh, overgaan van de ene naar de ander. Het vlees van de mens is allesbehalve helig. Komt van het citra Achra, ons vlees. De hele bedoeling is om doorheen, door, de vlees, door het vlees heen, doorwerken, het licht laten, doorwerken door, door het vlees heen, eh, zodat het... Eh, doorgeschouwen wordt. En uh, dat is voldoende de correctie van de mens gedurende 6000 jaar. Maar niet al die komedie wat geweldig lijkt, etcetera. Dat is vlucht. Vlucht in, in weet ik niet wat. En vooral voor westerlingen. Voor westerlingen is die Hari Krishna en alle al Indische en allerlei oosterse dingen zijn, zijn moordend voor de ziel van de Westerling. ik zeg het jullie omdat dit, omdat het het heeft, het heeft charme natuurlijk en fout etcetera, maar het is, het is absoluut niet moet het doen vanuit wat je bent vanuit de westerse er, er is genoeg er is een weg voor een westeling, alles is gegeven, via Yeshua heb je de weg uh, die jou brengt tot de redding. Niets kan brengen op een andere manier de mens tot de redding. En goed, kijk wat je ons nu vertelt, over de verbondenheid tussen beneden en boven. Zoals, wij dat, zoals wat je ons leert. 32. En natuurlijk probeer dat probeer dat te verbinden, die twee want zo werkt het ook, werkt ook bij, bij iedereen van jullie. Bij iedereen van ons. 32. We zes zot, masjur, was wasloger. En dat is het geheim zoals het in de zoger staat. Elders we zullen we dat leren bij dat 33. Kegavne de inon. Net zo als zij met jacht in verenigen zich leela boven. Barazade Egaat, in het geheim van Egaat, herinner ik, Egaat is één. hij en zijn, en zijn naam is één. herinner je nog, dat boven, net zoals boven, zij verenigen zichzelf, zeer aan of Hoogie 34, zo is het ook hier, Ihi Itjagad, Ijagdat, zo ook is het, ze is, verbonden beneden, zo zijn ze verbonden ook beneden, gaat als in het geheim van 1 35 en hij gaat, hij gaat ons uitleggen die komata zivuga gaat door 35, let op want het niveau van de grote zivuga die in de gmaar Ticun is, zal zijn zegt gewoon: die in het ik maart kom. Maar zo de katoef in het geheim van wat geschreven staat: die hier Hashem gaat, dus mooi gaat, dat Hashem zal één zijn. En zijn naam, oftewel Nukwa, zal één zijn. Oftewel Zeiran Pine Nukwa. Hane, Hinei, sorry, Hinei 37, kwaar, Jats, aha, zie, zegt hij: dat was al uitgekomen, dat was al verschijnen Leela, le, boven deze, oh let op deze, dit niveau is al verschijnen boven dus dit gmartikoen waar we nu zitten, waar we denken dat het later zal komen dat is al, dat is al uitgekomen, is al verschijnen bij het scheppen van de wereld al alles zit daar al volmaakt in de gmartikoen in de vorm van als het ware als gmaartikul, mekolen de schamot van alle zielen, om mekolen maar en alle daden die in de wereld zijn, dus daar zit in aan de, de bron zit alles ook wat de, men, de mensen hier zouden doen hier op aarde, alles zit daar als het ware in in, uh, in, uh, in begrepen en al in alle volmaaktheid dat zij zullen nog geschapen zijn tot kun dus alles wat de zielen zullen meemaken en die nu zullen overschijnen en nog meemaken hier tot hun Gmaratikun alles zit al inbegrepen in die primaire toestand van bij het scheppen van de wereld en hier natuurlijk moet enorme inzicht, wel niet zo inzicht, maar bereidwilligheid om jezelf uh, te laten openen, jouw mind en niet zitten met twijfels en uh, je arts, arts denken en zeggen, nee, dat, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, zeg we altijd, zegt wel dit, door ons eigen verstand, hij zegt, dat kan niet, maar Boven, daarboven te gaan. De, de volgende pagina. De pagina Kouf Gimmel... Gimel, 143. Als zolang de rechterkolom de regel 1. Want zonder breedwilligheid... is er goed dat, die, dat die iemand iemand gaat. Dat is een goed, goed teken. teken. Dat betekent dat je eigen verstand prijs geeft. Het is eigenlijk onmogelijke zaak om iemand het geestelijke uit te leggen, zonder be, zonder mee te doen, zonder zijn meedoende houding en hoe moet je meedoen, ja wie weet misschien is het fout, misschien is het leugen de hele bedoeling is om te zeggen tegen jezelf ik ga meedoen, ik ga nu, nu drie maanden, nu de volgende maanden drie meedoen, meedoen en ik zal zien wat het bij mij teweeg brengt en dan weer nog. Ik ga nog verder meedoen. En dan zal ik zien wat het verder bij mij oplevert. En niet zoals in de zoger aan het begin van het boek Safra dit neute het boek van de, uh, de Sfera, het boek van de, de, de Sfera de van de bescheidenheid. Daar het begint het boek van de zoger. Is dat het schrijven? Zullen Zo we dat ook leren? Nou, daar begint het boek met het verhaal over een boer. Ja, herinner je nog, of een boer of een, uh, die een akker heeft en die dan uh, altijd in zijn dorp had geleefd. En hij, hij hoe zeg dat? hij had hoe zeg dat, tarwe, hoe zeg je tarwe, ge, zeg dat, verbouwd, ja, tarwe. Kan dat? Tarwe verbouwd. En hij wist wel veel, veel van tarwe. Maar hij kwam dan, uiteindelijk kwam hij voor het eerst naar een stad. En hij werd uitgenodigd, uh, ik denk dat ik heb het al verteld, nee. En hij, dus hij ging daar ergens in, in de stad, werd uitgenodigd en dus hij werd, werd getrakteerd en, en hij eet iets. En dan zegt hij, wat is dat? Wat is dat wat ik eet? Ze zeggen dat zijn, dat, zijn, brood, dat, zijn uh, dat is brood, oh, Brood. Hm? Maar hij was in, op zijn, op zijn, in zijn dorp. Had hij alleen maar gegeten. Die, van daar alleen bij die za, het gran, Granen. En he alleen die granen had hij alleen maar. het uh, Gerosterd. En gerosterde granen, granen. Dat is wat hij gegeten had. Dat hij gewoon een boer was. <laughs> ja. En toen. dus in de stad. Hij die kreeg dan brood. Hij zegt. Wat is dat? Hij zegt. Dat is brood. Maar waarvan, waar, wat is, waar is het van gemaakt? zeg, van tarwe? Ah, van tarwe, oh, dat, dat weet ik, dat weet ik. Dan kreeg je dan iets anders, Kreeg je dan ravioli, Kreeg je dan allerlei uh, andere dingen, weet ik, taart, taartjes, wat is dat? Allemaal van tarwe. Uiteindelijk, toen hij terugkeerde naar zijn, do naar zijn dorp, en de dorpeningen vragen hem, hoe was het daar in de stad? Hij zegt, niets, net zoals bij ons. Wat, wat, hoe? Alleen maar tarwe. Dus voor hem was alleen maar tarwe, begrijp je? Zo is het ook. Wat je weet, wat de boer niet weet, eet je niet. Kan je geen naam geven, Daarom probeer je altijd steeds kijken naar. En daar is het alleen maar tarwe of is het brood of is het ravioli of is het allemaal die andere dingen ontdek voor jezelf dingen die jouw leven verrijken en nu de regel 1, de rechterkolom asulam de Ainu, dat wil zeggen mivkinat niets kun je dat wil zeggen in het aspect van de eeuwigheid van de gezegende daar ziet alle zielen, in alle volmachten tot hun gemaakt Ze Schekolja atied twee, met kehave. meshlo kehave, dat alle toekomst dient voor hem als het heide winemtsa en het dus, Amud ha or ha'ze. dat dit lichtpilar drie. Hamme hier, dat schijnt, met Sofa van een uiteinde van de wereld, Waat Sofo en tot de andere, ze ja hier bij Zal die zal schijnen in de Gmaratikun, let op, vier, kwaar hoe om met, die, dat staat al, uh, begaanheid en in het hogere paradijs. Vijf. Umiir leeft en schijnt voor hem voor het aangezicht van Hashem. Kmocheet Galilanus, zoals so precies precies so zoals aan ons onthuld zal worden in de gmartikul. Dat is allemaal al bestaat al en allemaal, allemaal staat voor voor het gezicht van Hashem. Zes. וזה שאומר שם חד לקבל חד קודש הבריח זה אחד כי גמרא גמר התיקון יאירו בית אחת הקומות חד לקבל חד ואז יהיה Hashem Echad legen, Ushmo gaat Zes. We zijn sham en dat is wat hij daar in de zoger zegt. Gaat, kabel gaat, één tegenover de ander. Kutschabri, hoe Echad, de hele gezegend is, hij is één zeven. Kila et Gmartikun, want tegen de tijd van de Gmartikun, ja, hier, beta komot Let op. Zullen twee niveaus van die pilaren schijnen aan elkaar. Waas en dan je je Hashem gaat, zal Hashem één zijn en zijn naam één zal zijn. Deinelijk. Dus twee pilaren. Eén pilar is altijd blijft staan voor het gezicht van Hashem. Dat is wat hij zegt. Yeah? Eén gmartikoen. Hebben wij al? Eigenlijk één Koen bestaat al in, zeg dat, in potentie bestaat al voor het gezicht van Hashem, maar niet voor ons. Dat yeah? is één. Eén zit al klaar. Eén, één pilar, als het ware licht, volledig licht van de gemartiekoen, is al, schijnt al voor het gezicht van Hashem. Dus bestaat. Alles bestaat al in de absolute volmaaktheid en in de gmartikoen, door de inspanningen van de schepselen, zal dan een, een geweldige man zal opgebracht worden gedurende al die 6000 jaar. En daar zal de tweede pilaren komen, tweede pilaren of lichtkolom licht komen van de uiteindelijke gmartikoen door de schepselen veroorzaakt. Door 6000 jaar van correctie. En dan de ene zal schijnen aan de andere. De pilar, ja duidelijk, van de Gmartikun van Hashem. Die altijd bestaat vanaf de schepping. Vanaf zijn gedachte al om de schepping te scheppen. Daar wat allemaal volmaakt is. Die zal schijnen aan de toestand van Gmartikun die veroorzaakt zal worden, dus de, die wij vooral verwachten door het toedoen van de mensen, want het zijn twee verschillende dingen, of niet? Mm -hmm. Het zijn dezelfde dingen, maar kijk, die hebben dezelfde dingen omdat die, maar toch wel voor, dat, voor dat, datgene wat voor hem staat, is hoger, ja duidelijk hoger dan wat veroorzaakt is door de mensen Want door de mensen betekent door de door de schepping, al die man die gebracht werd, met alle ellende, met alles andere, andere dingen, alles wat gebeurde wel, het is wel gemaakt maar het is al, op een, dus al ge, afgedaald naar een lagere, lagere regio's, de lagere geleden, duidelijk. Daarom, natuurlijk bestaat het verschil, verschil tussen de ene, het ene en de andere, maar dat spreek je nog niet van het verschil, maar dus het, hogere, waarom het is hogere schijnt altijd aan het lagere. Want hier zitten we niet in een hogere paradijs. Heel? Daarom, het hogere paradijs zal schijnen aan, aan vanuit het hogere paradijs zal het licht, het niveau van het Gmartikun van voor de schepping, van het moment van de schepping, zal schijnen aan het Gmartikun van dat later zal komen door het toedoen van de mens.